In Harskamp in Gelderland zijn in een tuin honderden koppen van anti-tankraketten gevonden. Ze hebben geen lading meer, dus er is geen ontploffingsgevaar. De bewoners vonden de granaten bij de bouw van een nieuw riool en belden de politie. Het lijkt erop dat de ongeladen oefengranaten als puin zijn gebruikt rondom een oude septic tank. In de buurt is een oefenterrein. De explosieve opruimingsdienst heeft al 230 granaten opgegraven en gaat morgen verder. In totaal liggen in de tuin in de Harskamp meer dan 600 granaten. Het weer, vanavond eerst nog wat regen, later droog en ongeveer 8 graden. Morgen in het noorden nog kans op een bui, daarna droog en zonnig. Het wordt 14 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 See you yeah. Rijdt het donker, achter een bol schijnen ik blijf met je lijn Vincent, van harte welkom hier in de studio. Jij bent uh, te gast bij De Hoop. Je bent daar opgenomen. Uh, kan je vertellen hoe lang dat je daar al opgenomen bent? Uh, ja, dat kan ik vertellen. Ik uh, ben nu bijna twee jaar opgenomen bij De Hoop. Ik ben op juli 2009 ben ik opgenomen op uh, Crosspoint. Dat is een uh, afdeling voor motivatie en detox. En dat ben ik opgenomen vanaf uh, de zomer van 2009. En ik heb daar gezeten tot september. En toen ben ik uh, overgegaan naar het dorp... De afdeling ankerbaken. Anke Oké, okay, en het dorp, dat is een, een deel van de, van de klinieken van de hoop? Uh, ja, daar zitten eigenlijk de meeste klinieken van de hoop. Daar zitten de, de, de afdelingen en de werkervaringsplaatsen waar je eventueel na een deel van de behandeling kunt gaan werken om werkervaring op te doen. Oké, okay. hey, en je vertelde dat je eerst opgenomen werd bij Crosspoint... Um, wat, wat gebeurt er eigenlijk als je daar binnenkomt? Uh, Crosspoint is uh, laagdrempelig, omdat je ook nog mensen hebt die daar uh, afkicken van uh, drugs en alcohol. Uh, in mijn geval was dat uh, heroïne en cocaïne. En ik heb uh, daar 2,5 maand gezeten voordat ik doorging naar het dorp. En daar, uh, daar krijg je een beetje training, maar uh, voornamelijk veel uh, dagactiviteit. Dus wandelingen, strand toe gaan. Om gewoon weer het normale leven een beetje op te kunnen pakken en hoe alles reilt en zeilt in het leven. Oké, okay, is dat ook een stukje structuur wat je dan kreeg? Uh, ja, zeker. Dat is ook een stukje structuur. Je moet ochtends uh, opstaan en geschoren en gewassen zijn aan het ontbijt. En hoe laat is dat? Uh, Mee'n zeven uur. Zo vroege ochtend natuurlijk. Ja, dat uh, is inmiddels uh, een tijd geleden. Hmm. Maar ja, dat, uh, gezamenlijk ontbijten. Dan de huishoudelijke taken doen. En dan hebben we om negen uur, hadden we geloof ik koffie. En daarna begon het dagprogramma met een stukje theorie, een dagopening, een stukje lezen... ...en dan uh, eventueel wandeling in de stad of een het strand het, uh, of de biesbos. Okay. In mijn geval was het uh, zo dat het midden in de zomer was ontzettend warm. Dus we waren veel buiten. De open natuur. En dat was uh, een goed voorstel. Want ja. je vertelde dat je verslaafd was aan cocaïne en heroïne. Ja. Kan je eens vertellen hoe dat nou zover is gekomen dat je ging gebruiken? Um, ja, dat is wel heel ver terug. Uh, om bij het begin te beginnen, ik ben uh, opgegroeid in een dysfunctioneel gezin. Uh, op mijn zesde zijn we eigenlijk afgewezen, mijn broertje en ik. We uh, komen allebei van een tweeling af. En uh, ja, op jongere leeftijd is mijn jongste zusje uh, ziek geworden. En die uh, heeft een lange tijd in het ziekenhuis gelegen, waardoor er eigenlijk de aandacht van ons afging en alle aandacht naar haar toe ging. Uh, mijn vader die had een alcoholprobleem, Die zat veel in de kroeg en veel gokken. En geen aandacht aan ons. Uh, zodoende kregen wij eigenlijk uh, vrij spel om de, te doen wat we wilden. Er was geen controle op ons. En dat is in mijn geval helemaal fout gegaan. Met als gevolg dat ik gewoon uh, jarenlang op internaat heb gezeten. Gesloten internaat, jeugdgevangenis, Tot op een gegeven moment uh, om 18e uh, detentie ook. Voor een langere periode. En in die tijd op mijn 11 ben ik voor het eerst gaan gebruiken met blowen. En op mijn 12e, 13e is het overgeslagen naar Ecstasy and Speed. Eigenlijk nooit meer gestopt geweest. Tot dan mijn 22e. Toen heb uh, ik even een tijd gehad dat ik stopte. En toen bloodde ik en dronk ik nog wel vrij veel. En in 2009 ben ik eigenlijk uh, definitief gestopt met uh, harddrugs, en blow en drink omdat ik het uh, opgenomen. En hoeveel jaar spreek je dan over? Ik ben 18 jaar verslaafd geweest. 18 jaar lang. Ik begin met een uh, jointje, en uh, het eindigde met heroïne. Zo, je hebt echt alles, uh, ja. alles heb je gehad. Ja, dus ik heb heel veel middelen gebruikt en uh, ik ben blij dat ik er vanaf ben. En, uh, het is wel een zware tijd geweest en ook een hele zware strijd, maar ik ben er uh, doorheen gekomen en ik wil uh, het allemaal achter me gaan laten. Het is uh, geen deel meer van mij. Maar hoe kan het nou zo zijn dat je een jaar of tien, elf jaar was dat je, dat je al aan middelen kon komen? Uh, ik woonde in een uh, wijk die niet heel erg uh, populair stond aangeschreven. Het was een probleemwijk, een hoop flats, een hoop criminaliteit. Uh, daar liepen ook al jongeren rond die gebruikten. Uh, to zat toen zat ik ook in een straatbende. Het, uh, we noemden onszelf toen 21 Jump Street. En uh, ja, het is ik en een andere jongen waren de jongste Wij waren de jongste van het hele stel. De rest was gemiddeld 15 tot 20 jaar. En wij waren twee jongens van 11, 12 jaar. En uh, toen hadden we ook uh, onze eerste criminaliteit uh, uitgevoerd. We hadden een tabaksauto van de Shell overvallen. En dat gaf ons wel een kick. En je hoorde erbij ook als je mee ging blowen en roken. Dus we werden het eigenlijk een beetje gevoerd. En wat maakte dan dat je daar, dat je daar zo mee ging? Uh, ik zag bevestiging van... Uh, oudere stoere jongens. Dus ik uh, keek tegen mensen op. Ik heb zelf geen vader gehad waar ik tegenop kon kijken. Dus ik zocht mijn bevestiging bij andere mensen. En vooral bij grote, stoere mannen. Want dat zag ik wel zitten. Dus thuis uh, werd ik veel geslagen door mijn vader. En dat wou ik niet. Dus ik wou zelf ook gaan uh, overheersen en domineren. En dat is helemaal fout afgelopen. En hoe is dat met je tweelingbroer Mijn tweelingbroertje? Uh, mijn tweelingbroertje heeft uh, altijd thuis gewoond. Die is uh, geestelijk uh, zwaar uh, mishandeld. Uh, met als gevolg dat het nu eigenlijk ook een uh, emotioneel wrak nog is. En hij is zeker uh, toe aan behandeling. En uh, op psychische zorg. Maar uh, ja, hij ziet zelfs een probleem er niet in. En zolang hij zijn probleem niet inziet, kan hij ook niet geholpen worden. Ja, dat is heel dus snel. Uh, ja, het is moeilijk om hem zo te zien. Maar op een gegeven moment moet je daar afstand van gaan nemen. Want het gaat je eigen ondergang op een gegeven moment uh, betekenen. Hey, je zegt net, je moet je probleem eerst zien voordat je überhaupt geholpen kan worden. Ja. Wanneer was het moment voor jou dat jij zag dat jij hulp nodig had? Uh, nou, ik, ik heb in uh, 2008 heb ik een relatie gehad. En dat is uh, helemaal op de klippen gelopen. Het meisje raakte zwanger. Februari 2009 ben ik vader geworden van een prachtige dochter. En uh, ik gebruikte toen een tijd ook. Ik heb de eerste vier maanden... Van haar aanwezigheid ben ik erbij geweest met uh, omgangsregelingen en dergelijke. Dat heb ik er ook gezien en in mijn armen vast gehad. En op een gegeven moment, uh, nou, ik zat zo zwaar aan de, de heroïne dat ik gewoon veel was afgevallen. En ik kon niet meer zonder de heroïne leven. En op een gegeven moment was er op een uh, zomerse dag in juni. Begin juni ergens was er uh, een dag dat ik mijn salaris niet had gehad en ik eigenlijk ziek was. En toen heb ik het alarmdienst bij ons in de gemeente gebeld, bij ons in de kerk in soort. En uh, toen heb ik gewoon open kaart gespeeld en gezegd ze van ja, ik ben opnieuw uh, in een problemen geraakt met de middelirruïne. En toen zei ze van ja, wij kunnen hier niks meer aan doen. Ik uh, heb professionele hulp nodig. En uh, zij hebben toen de hoop gebeld. Ze hebben mij teruggebeld en medegedeeld dat ik eigenlijk zelf de hoop moest bellen om te laten zien dat ik gemotiveerd was om uh, af te gaan kicken. Ik heb vervolgens dezelfde dag nog weer mijn mail kunnen krijgen en ik dacht van ah ik red het wel weer. En, de volgende dag heb ik toch de hoop gebeld, omdat ik realiseerde van hey, ik kan zo niet verder. Ik wil gewoon een vader zijn voor mijn dochter en dat ben ik nu niet. Ik was zwaar uh, vermagerd. Ik woog nog maar 51 kilo. Ik schen, uh, ja, vanaf dat moment uh, ben ik anders gaan denken. En heb ik gezien dat ik echt een verslavingsprobleem heb en dat ik er alleen niet vanaf kon komen. Ken je er niet van als je dan jezelf in de spiegel zat? 51 kilo voor een volwassen man? Nee, nee. ik Bij ons in de familie... Uh, het was wel erg om te zien. Maar ze zijn bij ons in de familie niet allemaal heel erg zwaar en groot. Ik bedoel, we komen uit een gezin waar veel kleine mensen zijn. Mijn vader was niet groot, mijn moeder ook niet. En ja, ik was de grootste van het gezin al. Dus ik, uh, ik was alleen mager. Werkte veel, gebruikte veel. Zelfs onder werktijd. Dus dat... Uh, ik at heel weinig, dat realiseerde ik me wel. Er zijn op een gegeven moment dagen geweest dat ik gewoon uh, twee boterhammen at, en een reep chocola en een flesje cola. En dat was het eigenlijk dan wat ik at per dag. Ondanks dat ik nog gemiddeld 12 uur per dag werkte. Maar hoe kom je dan van, van, van roken en blouwen en, en drinken. uiteindelijk in het gebruik van heroïne? Want dat is natuurlijk. Ja, ik weet nog precies wanneer die omslag is geweest. Uh, ik gebruikte cocaïne, ik rookte het. En op een gegeven moment was er in uh, Amersfoort was er een, uh, een hele slechte periode voor cocaïne niet te verkrijgen. En ik gebruikte wel eens heroïne om het te dempen. Cocaïne. Waarom, moment, de, waarom moet je dat dan dempen? Omdat je een heel erg opgewekt gevoel kreeg van uh, uh, cocaïne. En uh, je kunt er zelfs helemaal paranoia van worden. En, dat, uh, en van de heroïne kun je het eigenlijk dempen. Dus je gaat de, de, de hartslag ga omlaag brengen, meer rust erin te brengen. Dus op een gegeven moment was er bij ons in Amsterdam heel weinig cocaïne te verkrijgen groeien. Dus op een gegeven moment heb ik de omslag... Ik weet nog dat het precies de omslag is geweest naar heroïne toe. Ik denk ik, gezegd, ik moest toch wat gebruiken. Dus toen heb ik veel heroïne gehad, weinig cocaïne. En dat is eigenlijk de omslag geweest dat ik op een gegeven moment heroïne ben gaan gebruiken. Maar het gedachtegoed is eigenlijk als je heroïne gebruikt... dan is er geen weg meer terug. Toch zit je hier. Uh... Heb, je dat, heb je dat ook wel eens meegemaakt dat mensen dat zo zeiden of dat, dat er gedacht werd... Nou, ik ben de afgelopen twee jaar zit ik in de hoop. En ik heb uh, ook gesprekken gehad met andere klinieken. Waar ze wel die gedachten delen van als je langer bent, als tien jaar verslaafd bent... dan is het bijna onmogelijk om er vanaf te komen. En die hebben dus ook bepaalde behandelingstrajecten... waarin gewoon gebruikt mag worden gedoseerd. En dat mensen op het eigen terrein wonen van de instelling zelf. En ik denk daar heel anders over. Ik uh, ben nu achttien jaar verslaafd geweest. En ik heb mensen bij de hoop gezien die na zo'n lange tijd verslavingsvrij kunnen leven. En dat wil ik zelf ook. Ik neem geen genoegen met uh, een verslaving. Ik wil gewoon helemaal clean zijn. Niet meer roken, niet meer drinken. Ja, want je vertelde aan het begin van de uitzending... ...vertelde je dat je allereerst opgenomen bent... ...bij Crosspoint, een motivatiecentrum... En ja. ook, ...om daar af te kicken. Na 2,5 maand ben je doorgekomen... ...naar een van de klinieken. En hoe is dat voor jou geweest toen je daar binnenkwam? Uh, ik moest van één op de andere dag... ...moest ik stoppen met roken roken was eigenlijk nog het enige wat ik uh, mocht doen. En uh, op Crosspoint heb ik ook geprobeerd om te stoppen met roken. Alleen, als daar, daar rookten heel veel mensen nog, omdat het daar nog mag. En dan is het heel erg moeilijk om te stoppen als andere mensen om me heen rookten. Dus op een gegeven moment ben, uh, op een vrijdag ben ik naar het doop toe gegaan. En toen moest ik van een op het andere moment stoppen met roken. En dat is me ook gelukt... Dus ik heb alleen even twee dagen last gehad van... s hey, ochtends als je wakker wordt, sigaret opsteken... ...en s'avonds na het eten. Dat waren de moeilijkste momenten... ...voor twee dagen. En daarna heb ik eigenlijk geen last meer van gehad. Dus ik heb nog wel even een tijd gehad dat ik slecht sliep. Omdat je lichaam ook ontwendt van nicotine. Maar voor de rest eigenlijk... Uh, ...ja, geen last van gehad. Ik ben echt de zalving van God daarin gezien... ...dat, uh, dat ik niet ben teruggevallen in het roken... ...op het dorp. Ja, want je zegt dat God daarin... ...ook een rol speelde. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Uh, wat God in mijn leven heeft gedaan. Uh, nou, dat is in 2002 is het eigenlijk al geweest. Ik zat in 2002 uh, aardig ver in de criminaliteit. Uh, ook met drugs. Dealen en verkopen en, en gebruiken. En dat is uh, eind 2002, begin 2003 is het helemaal verkeerd afgelopen. Met zelfs vuurhaapincidenten erbij ge betrokken geweest. En uh, ja, toen heb ik op een gegeven moment, was ik in oktober 2002, was ik in Aarhus gekomen met een voorganger in Amersfoort. En uh, die kwam op een gegeven moment ook uh, bij een buurman van mij thuis, want die zat in een afkikprocedure. En toen leerde ik me kennen terwijl ik daar zat te gebruiken. En de eerste woorden die hij tegen mij sprak, zei van, Jezus Christus zou het ook voor jou. En die woorden die deden me op dat moment eigenlijk niet veel, tot ik op een gegeven moment thuis zat en, en na zat te denken van, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik werd nuchter. Als je nuchter wordt, krijg je toch al vaak uh, het besef van waar je mee bezig bent en dat het allemaal niet goed is. Ik had schuldgevoel. En daar kreeg ik dus ook last van. Op een gegeven moment uh, ben ik... Uh, de volgende dag ben ik teruggegaan naar die jongen, de buurjongen. En dan heb ik uh, gevraagd wie die man eigenlijk was en, en waar die uh, zat. En zei hij van ja, anders kom ik een keertje mee naar de dienst op zondag. Nou, het zo gezegd, zo gedaan. Ik ben meegegaan. Toen was ik blij dat ik uh, mij te zien. ik ben toen uh, langzamerhand steeds meer naar de gemeente gegaan. Was Tot... dat voor jou een moment dat je ook dacht van... Hé, hey, iemand ziet mij? Eh, uh, ja, zeker. Ja, ja. Dus ik... Uh, ik had net een hele moeilijke tijd gehad uh, met het overlijden van mijn ouders. Dat, uh, vanaf 2004 tot 2007 ben ik mijn ouders kwijtgeraakt. En ik, ja, ik, ik stond er helemaal alleen voor naar mijn gevoel. En eindelijk had ik een, uh, een stuk gevonden waar ik hem uh, in vond. En daar was ik heel erg blij mee. Uh, uh. Ja, je vertelt zo gedurende het gesprek, wat we nu al hebben, dat je zo een heel crimineel verleden hebt. Ja. Maar als ik naar jou kijk, dus ik gewoon een doorsnee normale jonge man. Waarvan ik helemaal niet zou kunnen bedenken dat hij überhaupt crimineel is geweest. Ja, dat heb ik vaker gehoord. En toch heb ik dingen gedaan die, die eigenlijk niet uh, bij me horen en niet bij me passen. Maar dat, uh, ja, je doet dingen omdat je gebruikt en je toch aan je middel moet komen. En toen je, toen je bij de hoop opgenomen was en helemaal geen middelen meer kon gebruiken, dan kan je jezelf niet meer verdoven? Kom, kom, nee. o, o, o. Ik werd uh, geconfronteerd met allerlei uh, pijn en gevoelens en emoties. En in het begin ben ik heel erg emotioneel geweest, dus zeker de eerste twee maanden op Crosspoint. Uh, op een gegeven moment zijn we in oktober 2009 zijn we met de hoop naar Zwitserland geweest. En daar werd ik echt geconfronteerd met de, mijn emoties die van diep in mij zaten. En uh, ik weet nog wel, de eerste werkweek uh, was met Gerard de Groot. Ja, en toen ben ik echt geraakt door de Heilige Geest en, en is er een stuk pijn uit me gegaan. Waar ik echt mee zat en dat was omtrent het overlijden van mijn ouders. Daar was ik uh, ontzettend boos op naar God toe. En God heeft ook uh, in Zwitserland tot mij gesproken om uh, uh, het achter me te laten... En ik kreeg ook een plaatje voor mij wat, uh, waarop stond van uh, een gedachte van uh, dat er achter mij een hele grote vijver lag. En uh, er stond een jongen aan de zijkant met een hengel. En, uh, maar eigenlijk werd gezegd van hey, dit is jouw vijver. En in, in die vijver zat een heel groot bord waarop staat verboden te vissen. En ik heb toen geloof ik wel drie kwartier van huilen. En... Toen was er ook een stukje pijn in mij, was ook helemaal verdwenen. En uh, natuurlijk vind ik het nog altijd lastig om over mijn ouders te praten. Ik bedoel, uh, het is een heel complexe uh, situatie geweest. Dus aan de ene kant heb ik mijn ouders echt gehaat. En aan de andere kant zocht ik ook heel erg de uh, veel liefde van mijn ouders. Wat ik nooit had gekregen, maar wel aan verlangde. Dus ja, het was een beetje een dubbele strijd. Maar als ik er nu over praat, dan uh, weet ik van, hé, hey, het is allemaal goed. Ik heb uh, de liefde in mijn vader gevonden... Ik zeg, God, vader. Ja, in mijn hemelse vader. En uh, vanuit daaruit wil ik gewoon verder gaan groeien. Ik zeg, uh, mijn biologische ouders hebben ook gewoon gehandeld uit hun pijn en een verdriet waar zij mee leefden. En uh, dat, dat, dat, dat ligt gewoon achter me. Ik zeg, daar is gewoon niks meer aan te veranderen. Die mensen zijn er niet meer, die zijn overleden. En daar kan ik gewoon niks meer mee. Ik, zeg, ik moet uh, een toevlucht gaan zoeken bij uh, mijn hemelse vader. En daar de liefde van ontvangen om vervolgens wel zelf te kunnen gaan uitdelen. You know Mountain top it was was there on the mountain. He was there on the valley deep, He was there everywhere I look. You know my God is there. Sing of His grace, sing of His mercy, love and grace. Sing of His mercy, sing of His grace, sing of His mercy, sing of His grace. het nou de grootste verandering die je in de tijd bij de hoop meegemaakt hebt? Uh, de grootste verandering uh, wat ik heb meegemaakt bij de hoop is uh, dat ik de liefde van God terug heb gekregen. Dus dat is wel de, de grootste verandering. Aan het overlijden van mijn ouders was ik heel erg boos op God. En uh, zat ik zelf ook nog te twijfelen of ik wel met het geloof verder zou gaan. Op een gegeven moment uh, hier op de hoop heb ik echt de liefde van God weer gezien. En ook uh, kwam ik erachter dat ik er mag zijn. Ondanks mijn pijn en mijn verdriet en mijn littekens. En dat ik uh, gewoon uh, uh, zijn zoon ben ook. Gewoon, gewoon zijn lieveling. En dat, uh, dat is wel heel erg uh, duidelijk voor mij geworden. Ja. En hoe kijk je nu naar de toekomst? Naar uh, de toekomst? Nou, ja. ik ga over 2,5 weken stroom ik uit. Dus ik heb nu het challenge programma gedaan. Die moet ik nog twee uh, weken doen en dan ben ik klaar. 8 april ga ik... Uh, naar buiten treden, dan heb ik een eigen woning ik, schen, ik ga een, uh, start een eigen onderneming als CZP'er en dat uh, begin ik op 11 april mee, en ik heb ontzettend veel zin om daaraan uh, te gaan beginnen een hele nieuwe uitdaging en ik, uh, ja, ik kan eigenlijk niet wachten tot uh, 8 april je gaan helemaal te stralen? Ja precies want is dat een maalpaal? Uh, nee, ik ben uh, uh, een van de uitspraken van mijn moeder was ook van, als je als dubbeltje geboren bent zul je nooit een kwartje worden en als dat soort uitspraken in je gezetteld zitten... dan blijft het een deel van je... Wat, wat bedoelde ze daarmee? Nou, als je als... Uh, ze bedoelt, als je als dubbeltje geboren bent... kun je nooit een kwartje uitgeven. Dus als je altijd bekrompen moet leven... zul je altijd zo blijven leven. En is er een, een, een groei niet mogelijk... en verandering ook bijna niet. En dat is de ervaring van mijn moeder geweest. Mijn nou, moeder heeft altijd een heel laag inkomen gehad... en heeft moet altijd moeten doen met weinig geld. En nu ik... Uh, God kennen en weet dat de veranderingen mogelijk zijn... ...weet ik dat er voor mij meer is weggelegd... ...als alleen een dubbeltje. En daarom ben ik, durf ik nu ook deze stap te zetten... ...om naar een eigen onderneming te gaan. En... Uh, ...verder te gaan groeien. Hm. Uh. En uh, wat ga je dan doen? Uh, ik ga zelf... Uh, ik, kom, ...ik heb zelf jarenlang in de olie- en de gasindustrie gezeten. En ik heb veel ervaring in de verhuizingen. Ik kan via mijn voorganger... Uh, ...kan ik aan de slag uh, in de verhuizingen. En... Uh, daar zal wel veel werk in zijn, maar ik deed niet voldoende. En later het jaar zal ik dus ook voor andere opdrachtgevers gaan werken. Onder andere in de olie- en gasindustrie. En misschien zelfs pakketservice. Dus gewoon uh, meerdere opdrachtgevers heb ik per jaar nodig. Minimaal drie. Dus het zijn drie verschillende bedrijfstakken waar ik uh, in wil gaan kijken. Oké. Okay. Dus uh, je, hebt, je hebt veel voor de boeg? Ja. Ja, ik zie het uh, met beide handen tegemoet. Hey, Leuk. Je vertelde net ook dat, uh, eigenlijk is dat dezelfde voorganger... die je nu ook helpt, van, uh, die, die hetzelfde was toen die in 2002... die tegen jij nee, zei Ja, is niet dezelfde is... voorganger. Nee, we hebben inmiddels een tweede locatie uh, erbij gekregen in Amsterdam. De voorganger die ik in 2002 leerde kennen... die zit nu momenteel in Amsterdam. Je hij daar, hij uh, de gemeente. En een andere broeder in de gemeente die is voorganger geworden... En die uh, leidt nu de gemeente in Amersort. Een ontzettend uh, gezegende man is dat. Ik zie veel wijsheid in pacht. En uh, blij dat hij mijn voorganger is geworden. Niet dat de andere niet goed is, maar het zijn allebei uitstekende mensen. Maar uh, ja, hij is op mijn pad gekomen en uh, hij heeft wel eerder al veel inspraak in mijn leven gehad. Ik was toen eigenwijs om daar niet naar te luisteren, omdat ik het altijd beter wist. Zodoende ben ik nu blij dat ik voor hem mag gaan werken. Dat is echt een genade van God. Ondanks de dingen die ik heb gedaan. Want ik heb veel schade berokkend in de gemeente en bij mensen in de gemeente door mijn verslaving. Is daar ook herstel geweest? Uh, ik moet natuurlijk nog steeds een stukje vertrouwen terugwinnen. Ik bedoel, het is niet van één op de andere dag is dat, uh, terug te geven. Uh, maar ik heb bewust ook gekozen om binnen de gemeente te blijven, want ik had wel kunnen vluchten en hier in Dordrecht een nieuwe stad kunnen maken en een nieuwe gemeente zoeken en alles. En dat, dat is wat ik mijn hele leven heb gedaan. Ik heb mijn hele leven gevlucht voor mijn verslaving. En dat wil ik vandaag dag gewoon niet meer. Ik heb gezegd van oké, okay, ik blijf gewoon bij deze gemeente. Ik ga de problematiek aanpakken. Als er vragen en problemen zijn, dan wil ik ze gewoon aangaan en uh, als een volwassen persoon oplossen. verandering Ja, zeker. Een hele grote verandering. En als je nou kijkt naar je dochtertje, zie jij nog steeds? Uh, mijn dochtertje heb ik de afgelopen twee jaar uh, vrij weinig gezien, omdat ik in behandeling zat. Uh, de moeder uh, vond het ook verstandig om dat niet te doen, zodat ik de, echt op mezelf gericht kan zijn. Uh, vanaf uh, het moment dat ik naar buiten ga, komt er een omgangsregeling. En die, uh, ja, die ziet er goed uit. Ik uh, ben niet van plan om uh, stomme dingen te gaan doen ik ben van mening dat mijn dochtertje beter verdient... dan dat ik heb gekregen in het verleden. En daar wil ik gewoon helemaal voor gaan. Ik, ik, ik heb vrij weinig nog qua familieleden. Mijn dochtertje is voor mij alles. Ik, en ik wil haar gewoon een gelukkig leven bieden. Met een gezonde vader. Ja, aan het begin van de uitzending vertelde je over het feit... dat zij eigenlijk ook een beetje de aanleiding is geweest van... hé, hey, nu moet er een verandering komen. Ja, ja. En zij geeft ook moed om daarin ook gewoon door te blijven gaan. Ja, precies. Uh, zij... Uh, ze heeft me heel veel kracht gegeven om door te gaan. Haar aanwezigheid. Ondanks dat ik het toch heel weinig gezien heb. Omdat ik weet van haar bestaan af is. Het motiveert dat het mij om gewoon door te gaan. En ik wil uh, ik gewoon een gezonde, sterke vader voor haar zijn. Dat ze op school kan vertellen van nee, dat is mijn vader. En, uh, niet dat, uh, dat ze zegt, ik weet niet wie mijn vader is. Ja. Dat, uh, wat, wat zou je de luisteraar mee willen geven? De luisteraar mee wil uh, geven? Um, ja, als je eventueel met verslavingsproblemen kapt, uh, ja, dat je gewoon uh, weet dat er een weg terug is. Het is wel een hele lastige weg, want het is uh, een moeilijke weg om die te bewandelen. Maar het is zeker een goede weg om die te bewandelen. Met God eigen zij, althans mijn ervaring. En ik, uh, nou, ik ben van mening dat er gewoon uh, voor iedereen een weg terug is en, en uh, een hele mooie toekomst uh, weggelegd is. Voor iedereen. Ik heb meerdere gasten gezien bij de hoop en uh, ik ben niet een van de, de weinigen die het gelukt is. Ik ken meerdere mensen die positief zijn afgerond en nog steeds sterk in de schoenen staan. En ik heb heel veel mooie verhalen gehoord van ex-gasten van de afgelopen jaren. Ik dus vind dat motiveert mij ook om gewoon door te gaan. En het geeft me ook kracht om gewoon uh, erin te blijven staan en erin te blijven wandelen. En als ik van mijn eigen gemeenteleden hoor hoe ik er nu in sta, vergeleken met twee jaar geleden, dan ben ik al zo veel veranderd zeggen ze. en dat uh, maakt me ook sterk. Het geeft moed om door te gaan. Ja, precies. Heel erg bedankt voor je getuigenis, voor je verhaal. Heel veel zegen ook, straks als je weer teruggaat Naar uh, waar je vandaan komt en uh, nou ja, met je toekomstplannen. Wilt u, luisteraar. Naar aanleiding van dit programma meer informatie over de hoop GGZ, onze activiteiten of over dit programma De Hoop Magazine, neemt u dan gerust contact op. Met de informatie over hulp dicht bij u in de buurt, kijk dan op www.dehoop.org.